Journaal. De politie in Oudenbos is nog steeds op zoek voor het K en de bestuurder die in verband worden gebracht met de korte ontvoering van een vijfjarig meisje afgelopen donderdag. Tijdens eerder buurtonderzoek werden twee verdachte mannen aangehouden. Eén weigerde zijn identiteitsbewijs te laten zien in de buurt van de school van het meisje. Bij een andere buurtbewoner werd een inval gedaan toen hij weigerde zijn voordeur te openen. De politie trof daar een illegale hennepkwekerij aan. GroenLinks wil de politietrainingsmissie in Afghanistan niet verder uitbreiden. De motie van die strekking werd op het congres in Utrecht met een grote meerderheid aangenomen. Moties om helemaal met de missie te stoppen haalden het niet. In Syrië wordt opnieuw gevochten. Uit de hoofdstad Damascus en het opstandelingenbolwerk Homs komen berichten over zware gevechten en beschietingen. Bij Damascus zouden regeringstroepen slag zijn geraakt met militairen die zijn overgelopen naar de oppositie. Over doden of gewonden is nog niets bekend.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 Op de bak was een briefje geplakt waarop gratis mee te nemen stond. Voorbijgangers belden dierenbescherming die zich over de dieren heeft ontfermd. De slangen waren ernstig onderkoeld. Ze zijn overgebracht naar de dierenhulpdienst waar ze op temperatuur kunnen komen. Korenslangen wurgen hun prooi. Ze zijn niet giftig. En dan het weer. Zonnig, maar later ook wolkenvelden. Maxima rond 4 graden onder nul. Morgen begint het in het noorden te dooien. Dit was het NOS Journaal. De Sombakker van de ANWB. Er staan een file op de A7 van Horenaar-Zandam bij Knopend-Zandam, 2 kilometer. Hij heeft te maken met een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeer.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM, met nu. Zandvoort op zaterdag. Get up out of your rocket chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Do, do, do, dan deze. Wat een lekker nummer zeg. Turn, en dance, little sister. Hey, de zaterdagmiddag is nou officieel begonnen met ZFM. En wat een mooie zaterdagmiddag is het. Het zonnetje schijnt buiten. Het is gewoon lekker weer. Helemaal voor, uh, voor deze winter. En welkom, Zandvoort op zaterdag Zaterdag 11 februari 2012 En een andere stem Nou ja, tenminste voor de helft, Albert Jan? Voor de helft, ja Ja, we hebben Rob op, op, op vakantie gestuurd Hij is een weekendje weg En uh, Rudy, ik ben hartstikke blij dat jij er bent Nou, ik vind het echt hartstikke leuk Dus luisteraars, we gaan deze, deze komende drie uur uh, Veel muziek horen Wellicht iets minder uit de jaren 80. Nou ja, geen probleem Maar natuurlijk. we hebben uh, een, vol, een volle bak met muziek uh, Dus dat komt helemaal goed uh, Wat gaan wij uh, de komende 3 uur doen. Nou, sowieso wat u van ons gewend bent, de evenementenagenda rond de klok van half vier. En we hebben uh, om half drie uiteraard het weerbericht. En ik zou maar van het zonnetje genieten, zolang het nog schijnt. Uh, want uh, dat wordt in de komende week een stuk minder. Rond half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Shaki. Nou, het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Ja, ja dat moet natuurlijk in het teken staan van de komende Valentijnsdag. Ja. En het laatste uur zullen we natuurlijk veel mooie muziek draaien die wellicht geënt is op deze... Prachtige aanstaande dinsdag, Valentijnsdag, waarop we onze geheime liefdes een kaartje mogen sturen. Verder, euh, euh, luisteraars, en ik zou zeggen, pak u vast pen en papier, want wij hebben een uh, aantal vrijkaarten weg te geven. En dat heeft allemaal betrekking op de huishoudbeurs van 18 tot en met 26 februari in de RAI. We mogen vijf setjes weggeven van twee vrijkaarten. En na het uh, volgende muzikale blok zullen wij u de spelregels uh, uitleggen Dan hebben uh, we Cinema Nostalgie Aanstaande woensdag is er weer En uh, natuurlijk veel muziek, veel lokaal en regionaal nieuws Maar vooral veel muziek Yes, en we beginnen meteen met een Weer een goed nummer Het is echt ongelooflijk. de hele middag gaan we door met Heerlijke platen draaien Tien over twee de zaterdagmiddag hier op ZFM Zandvoort. En hier is John Mayer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 En hij vervult maar niet de Nickelback when we stand together. Ja goed luisteraars, pen en papier bij de hand, want nu gaat het toch echt gebeuren. We hebben namelijk van de RAI in Amsterdam, wel in de persoon van de manager Marcel Arens, ...tien vrijkaarten gekregen voor de huishoudbeurs. En die huishoudbeurs wordt gehouden van 18 tot en met 26 februari. Uiteraard in de Amsterdamse RAI. U vindt daar alle, er alles over mode, verzorging, wonen, vrije tijd en culinair. Ga samen met je vriend of vriendin shoppen en uitproberen bij de 400 winkels onder één dak. Bekijk samen de laatste mode en geniet van de live optredens. Volg een van de workshops en proef de diverse hapjes en drankjes. En niet te vergeten, profiteer van de scherpe beursaanbiedingen. Wist u dat u met, de entreebewijs voor de huishoudbeurs van 22, uh, met het entreebewijs voor de huishoudbeurs van 22 tot en met 26 februari ook toegang krijgt tot de 9 maanden beurs? Goed, hoe, hoe gaan we het doen? Uh, ik heb hier voor mij liggen uh, vijf setjes van twee kaarten. Uh, ik doe het in het principe van uh, raadje, plaatje. Wij gaan zometeen een nummer draaien. En wij gaan dan niet zeggen wie uh, de uitvoerder is, uh, of uitvoerster is. En de titel. Dus aan u uh, de bedoeling om zo snel mogelijk uh, dat uit te vinden wie de zanger of zangeres is en hoe het nummer heet... Bent u daarachter, bel dan naar de studio. Telefoonnummer 023-573-1969. 023-573-1969. Uiteraard zijn ZFM-medewerkers en hun aanhang uitgesloten van deelname. Dus, nogmaals... Uh, wij gaan dus door de uitzending heen vijf, nummer, vijf platen draaien. Wij geven van tevoren aan uh, welke, uh, wanneer de, dat geldt. En dan zo snel mogelijk bellen. En dan als u de oplossing goed heeft, dan liggen hier twee uh, vrijkaarten voor de huishoudbeurs van 18 tot en met 26 februari voor u klaar. Hij staat al klaar, het eerste nummer. En uh, nogmaals, het telefoonnummer is 023 573 1969. Nou Rudy, laat maar horen.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 Let's go. Dus Two Princess hier bij CFM Zandvoort. En daarvoor Tina Turner en Private Dancer. En jawel, de kaarten zijn eruit. Ja. De, dus de eerste kaarten. De eerste twee kaarten zijn eruit. We hebben nog acht te gaan. En uh, we kunnen de heer Paul Jongmans uh, feliciteren. En uh, hij komt straks de kaarten ophalen. Maar luisteraars, niet getreurd. Want het uh, was natuurlijk tijdens het nummer uh, uh, erg veel telefoon... Uh, uh, uh, uh, ja, de telefoon bleef maar gaan, bleef maar gaan. Dus uh, niet, uh, niet getreurd, u hebt nog vier kansen uh, gedurende Zandvoort op zaterdag. En wij geven ruimschoots uh, uh, wij geven aan wanneer er het nummer voor in aanmerking komt. Goed, terug naar de orde van de dag. Allereerst het bericht van de opening van het bioscoop is weer in het verschiet. Na geruime tijd dicht geweest te zijn is de verwachting dat de bioscoop in Zandvoort in de loop van mei weer open gaat. Een omzetting van analoog naar digitaal zal ervoor zorgen dat binnenkort weer volop films kunnen worden gedraaid in het Circus Theater. Nou, dat is al hartstikke goed nieuws. Dus met ingang van mei kunnen we gewoon weer een uh, regulier bioscoopprogramma tegemoet zien. Maar wie niet zo lang uh, wil wachten kan aanstaande woensdag 15 februari om half acht naar de film Cartier L'Ontin. En dat is een uh, levensgroot vraagstuk. Wat zou je doen als je de kans kreeg om je jeugd opnieuw te beleven? En dit is natuurlijk een film in de serie van Filmclub Simon van Kolm. Aanstaande woensdag vanaf uh, half acht uh, de film Cartier L'Ontin. Dus uh, wat dat betreft kan u aanstaande woensdag alweer naar de film. Goed, uh, wij gaan weer verder met het programma. En zometeen, uh, <laughs> als we weer bij je terugkomen, dan heb ik een uh, goed bericht voor het weer. Oh, het weerbericht ja. is zometeen hier bij Zandvoort op zaterdag op CFM Zandvoort. Zometeen muziek onderweg van Cool and The Gang. En hier is Adele en het prachtige Turning Tables. Oh is toch bij ons zo op zo'n moment. <laughs> ja. 80's, Cool and the Gang, Straight Ahead. En daarvoor, morgen gaat ze haar comeback maken. Adele en Turning Tables. ZFM, Westkust, weerbericht. Ja, de laatste mooie winterdag. Het hoge druk, gebied dat ons een schitterende vorstperiode heeft opgeleverd. Trekt vandaag langzaam in in kracht afnemend over onze omgeving naar het zuidwesten. Het is een prachtig winterweer met volop zonneschijn. Het blijft overal droog en er waait niet meer dan een zwakke oostelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal minus 3 graden. Komende nacht trekt het hoge drukgebied naar het zuiden weg en draait bij ons de zwakke stroming naar het zuidwesten. Maar voordat het zover is koelt het vanavond nog wat flink af naar waarden van minus 8 graden. In de nacht neemt de bewolking toe en ook de temperatuur zal enkele graden stijgen. De wind draait van oost naar zuidwest en is niet meer dan zwak. Windkracht 3 of minder. Morgen trekt er vanuit het noordwesten een zwakke storing over de regio en daardoor overheerst de bewolking en kan wat lichte sneeuw of aanvriezende regen vallen. Veel neerslag wordt er niet verwacht, maar de kans op gladheid lijkt groot. De wind draait van zuidwest naar noordwest en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt geleidelijk naar een graad of twee in de loop van de middag. Zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar waarden rond of... Met een fractie boven het vriespunt. Met daarbij grote kans op gladheid door opvriezing. Dus past u op maandagmorgen als u vroeg op bij de weg moet zijn. Want die gladheid door opvriezing uiteraard van natte weggedeeltes. De wind waait uit het noordwesten en is overwegend matig van kracht. Maandag overheerst de bewolking en vooral later op de dag kan er wat buien, buiige regen vallen. De noordwestelijke wind is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. Wellicht hier en daar naar 6 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is er bewolkt en valt er buiige regen. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden boven het vriespunt en er waait een matige aan zee vrij krachtige tot krachtige noord- tot noordoostelijke wind. Dinsdag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan is er ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en er waait een matige tot vrij krachtige noord- tot noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar een graad of 6 in de nacht van woensdag is het half tot zwaar bewolkt en mogelijk spettert het wat. Maar over het algemeen blijft het droog. De noordwestelijke wind waait matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar ongeveer 2 tot 3 graden. Woensdag schijnt geregeld de zon en blijft het droog. De noordwestelijke wind waait vrij krachtig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 6 graden. Is het een beetje waar Iedereen wil wel beroemd worden Scouting for girls En famous Goed uh, Overlastgevers We melden het vorige week ook, ook al Maar af, uh, afgelopen maandagmiddag Is het protocol ondertekend door de gemeente De politie en Koninklijke Horeca Nederland Om te komen tot meer, nog meer herkenbaarheid Van overlastgevende gasten Tussen aanhalingstekens, Binnen de Zandvoortse horeca Er is een website gelanceerd Waarop horecaondernemers lastpakken Met naam en toenaam kunnen publiceren om vooral aan de privacy niet te tornen... ...is het gevoelige gedeelte van de site alleen toegankelijk voor de aangesloten horecaondernemers... ...die tevens een beleid voeren om deze personen uit hun establishment te weren. Het kan dan gaan over een verbod in de eigen zaak, maar ook een collectief verbod... ...als bijvoorbeeld de persoon in kwestie in, in of bij meerdere zaken zich misdragen heeft... ...behoort tot de mogelijkheden. Op dit moment zijn er 17 Zandvoortse bedrijven die zich geconformeerd hebben aan deze website... In het openbare gedeelte kunt u lezen hoe het een en ander in zijn werk gaat. Maar vindt u bijvoorbeeld ook de deelnemende bedrijven en ook de klachtenprocedure. De website is per direct online gezet. En wilt u me bekijken, kijk dan op www.erzijnregels.nl. Slash Zandvoort www.erzijnregels.nl Slash Zandvoort Goeie nou, zaak! Ja, goede regel! Echt, dit, is, dit, dit weekend is het altijd feest ja. En nu uh, hebben we dan echt een camera's hangen Dus dan kunnen ze nog beter uh, daarop anticiperen Nou, wie weet helpt het wat ik neem aan van wil natuurlijk Ik hoop het wel Oeh, wat een goede muziek! Oh, we zijn weer bezig hoor, <laughs> deze zaterdag Het ongelooflijk, ze komen allemaal voorbij En wat is deze goed zeg? El Giro en Morning Whitesnake op ZFM. Je luistert naar Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag en het wordt weer tijd voor... ...Prijzen! Ja, raadje plaatje. Uh, het is uh, van 18 tot en met 26 februari 2012... ...wordt de huishoudbeurs gehouden in de Amsterdamse Rai. Wij hebben daarvoor uh, vrijkaarten gekregen in setjes van uh, twee. En het is dus nu weer tijd voor het tweede nummer... ...waarop uh, de snelste beller... En die, geeft, die het juiste antwoord geeft. Zowel de uitvoerende artiest als wel het nummer. Heeft recht op twee vrijkaarten voor deze huishoudbeurs. Uh, de telefoon ligt nog van de haak. En hij gaat pas op de haak als uh, het nummer begint. Want er waren al mensen die waren zo snel met bellen. <lacht> Dus, goed, nogmaals, CFM-medewerkers en aanhang zijn uitgesloten. Het telefoonnummer van de studio is 023-573-1969. Dus wilt u twee vrijkaarten van voor de huishoudbeurs in Amsterdam winnen? Dan moet u dus snel zijn met bellen. Wie is de zanger of zangeres van het volgende nummer en wat is het nummer? your heart with mine.